10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Hoe vakantiebestendig is uw relatie? Familietherapeuten Elze Marie van den Eerenbeemt geeft zometeen advies. Dat is het nieuw voor mij, hè. En gaat het beter met de privacy van de Facebook gebruikers nu ze een privacy patent hebben binnengehaald bij Facebook. Eerst het NOS Journaal van 10 uur met Jan van der Putten. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht rellen ontstaan... na een uit de hand gelopen feest. Daarbij werden ook vernielingen aangericht aan zo'n twintig winkels. Twee winkels werden geplunderd. Het feest was in een café aan het stadhuisplein. Er waren enkele honderden mensen binnen. En toen het feest op last van de politie werd beëindigd... ontstonden buiten vechtpartijen. De ME voerde charges uit om de situatie in het centrum van Rotterdam... weer onder controle te krijgen. Zes mensen werden gearresteerd. Het levensmiddelenconcern Unilever heeft in het eerste halfjaar een netto winst geboekt van 1%. De omzet steeg met 11,5% naar 25,4 miljard. Vooral in Azië en Zuid-Amerika gaat het goed, zegt Unilever. Economieverslaggever André Meijnema. En vooral groei is er geboekt in opkomende markten. En daarmee maken ze hele goede sier. Want onlangs kwamen de concurrenten Procter Gamble en Danone met omzet en winstwaarschuwingen. En Unilever heeft, om zo te zeggen, daar helemaal geen last van. Solide en consistente resultaten noemen ze het. Ondanks die wereldwijd verslechterende economische omstandigheden. De winst van oliemaatschappij Shell daalde het afgelopen kwartaal. Door de lagere olie- en gasprijzen de winst bedroeg 6 miljard dollar. Een daling van 25 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Randstad is ook met cijfers gekomen. Het uitzendconcern maakte de afgelopen half jaar fors minder winst. De netto winst kwam uit op 65 miljoen, bijna de helft minder dan een jaar eerder. Randstad groeide in veel landen, zoals in Amerika, maar het bedrijf blijft behoorlijk last houden van de zwakke economie in Europa. Het aantal ziekmeldingen bij bedrijven neemt af. In 2011 was het ziekteverzuim nog 4,5 procent. De eerste helft van dit jaar daalde het percentage tot 4,3. De daling begon in de tweede helft van vorig jaar, zegt 365 Arbonet. Volgens dat bedrijf heeft de daling te maken met de economische situatie. Werknemers willen zich niet ziek melden omdat dat slecht is voor het bedrijf. En ook denken ze mogelijk dat ze bij een reorganisatie als eerste ontslagen worden als ze vaak ziek zijn geweest. Volgens onderzoekers zijn werknemers die zich ziek melden wel langer ziek dan vroeger. De Amerikaanse presidentskandidaat Romney is aangekomen in Londen. De Republikein doet de komende week Groot-Brittannië, Polen en Israël aan... om zich te presenteren als potentieel wereldleider. In Londen woont hij morgen de opening bij van de Olympische Spelen. Romney presenteert naar verwachting geen nieuwe beleidsvoorstellen tijdens de rondreis. De bezoekjes zijn vooral bedoeld om de Amerikanen ervan te overtuigen dat hij de VS kan vertegenwoordigen op het wereldtoneel. Wel het weer vrij zonnig, 23 tot 29 graden. Vanmiddag ontstaan enkele stapelwolken, maar het blijft wel overal droog. Morgen broeierig warm, 25 tot 30 graden. En tegen de avondmorgen een enkele regen- of onweersbui. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan files op de A8 richting Amsterdam... voor Knoop het Koenplein 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord voor de Koentunnel... 4 kilometer richting Zaanstad. De A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrika en Dolder 2. De a 50 bergen Bergen-op-Zoom richting Vlissingen voor de Vlakertunnel 2 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Workum en Stavoren rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 gaan we het hebben over Facebook en haar privacybeleid. Hoe gevaarlijk is vakantie voor uw relatie? Familietherapeute Elze Marie van der Eerenbeemt geeft het antwoord. Maar we beginnen met een uit de hand gelopen buurtfeestje. Hier zijn Felix Beurders en Willemijn Veenhoven. Gesneuvelde ruiten en geplunderde schappen. Een feestje op het stadhuisplein in Rotterdam liep vannacht volledig uit de hand. Zo zag deze vrouw. Ampaksteen paksteen waren ze aan het gooien. En dat zagen we ook. Er waren ook bakstenen op het vloer. Maar ik schrokte wel van de reactie van de politie. Van ja, we mogen niet door of niet. En ja, meteen kloppen uitdelen zonder aanwijzing te geven waar we moeten gaan of niet. Twintig winkels zijn vernield, twee winkels geplunderd. Sandra Geskes van de politie Rotterdam Rijnmond vertelt wat er gebeurde. Ja, onze informatie is dat daar een feest gaande was op een, in een horecagelegenheid aan het Stadhuisplein. Um, daar was het al onrustig. En in de loop van de nacht is dan ook het advies uitgegeven om... Uh, dit feest te stoppen. En uiteindelijk uh, zet het een en ander zich voort op het stadhuisplein en in de, de omgeving daarvan. In het café waren honderden gasten nadat de politie een einde maakte aan het feest... ontstonden buiten opnieuw vechtpartijen. Ja, er zijn uh, door mijn collega's uh, meerdere charges uitgevoerd op het stadhuisplein en uh, in de omgeving. En uiteindelijk is in de loop van de nacht, en dat is rond een uur of half vijf geweest... Uh, ja, werd het wat rustiger op straat. De politie is nog bezig met het onderzoek. Nou, er wordt geïnvitariseerd wat de schade is in het centrum van Rotterdam. Er wordt ook gekeken naar de hoeveelheid aanhoudingen. Want we hebben een aantal aanhoudingen verricht. Er dus is mij nog even geen aantal duidelijk. Um, en er zal een onderzoek plaatsvinden. wat er nou precies is voorgevallen deze nacht. Sandra Geskes van de politie Rotterdam-Rijnmond. Uit burgemeester van Rotterdam, Bram Peper aan de telefoon. Iets over gehoord, iets over meegemaakt. Iets uh, te, weten, te weten gekomen van wat er in Rotterdam gebeurd is. Nee hoor, niet dan dat wat iedereen weet, denk ik. Dus, uh, u weet ja. vandaag in de telegraaf de vloer aan met burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht. Is Wolfsen die keerde gisteren terug van vakantie om de inwoners van zijn stad een hart onder de riem te steken. Hij sprak 15 gelupeerden van de astbestwijk eiland Die zijn ondergebracht in het Mercure Hotel in Nieuwegein. En toch kwalificeert u hem als ongeschikt. Waarom? Had hij direct terug moeten keren van vakantie dan? Uh, ja, naar mijn idee wel. Kijk, het is niet de eerste keer dat hij... Uh... Wat merkwaardige hand heeft in, het, in zijn opvatting over het burgemeesterschap. Ik herinner me nog als een van de vele voorbeelden dat hij een artikel wilde blokkeren. Dat heeft hij ook, ook gedaan via de directie van een huis-aan-huisblad. Omdat er allerlei lelijke dingen over hem in stonden. Ja. Dan heb je het niet echt begrepen, denk ik. Nou, als hij daar nou eerder was teruggekeerd... dan was dat het, het alleen maar geweest om zijn blazoen een beetje op te poetsen, toch? Nee, maar dat is gewoon een, dat is een eerste impuls die je hebt als er iets in je stad gebeurt. Dan uh, waar je als burgemeester verantwoordelijk voor bent... namelijk in de sfeer van de openbare orde, in de sfeer van de volksgezondheid. De burgemeester heeft in dit soort situaties heel veel bevoegdheden. Dan, uh, tenzij je in Australië zit, dan duurt het wat langer... maar. Als je in de overkant van de Noordzee zit, dan... Uh, Hij is je... van Engeland fietsen, kennelijk. Ja. ja, precies. Dus dan ben je binnen een dag uh, ben je gemeente. Ja, dat... Als je dat niet in de gaten hebt, dan... Uh... <laughs> dat is jammer. Zo maar ik meneer me de... Peper, waarom heb je dan een burgemeester die tevens wethouder is, die er allemaal over gaat? En die het allemaal goed doet? Of niet? Ja, maar dan moet je ook wegblijven. Als je, als je, daar, als je dat vermijdt, bent, dan moet je niet halverwege door zo'n kijkje komen... en dat je mensen wil zien en zo. Dus... Uh, of je laat het naar de loco over, maar dat zou ik dus nooit hebben gedaan in, in zo'n situatie. Zeker, de, uh, want dat is gewoon van eind volgende week, vorige week, niet nietwaar? Mm. Dan moet je zelf de leiding nemen. Maar uh, en kijk, in en die loco-burgemeester, die zegt natuurlijk blijf jij maar lekker fietsen. Want ja, uh, en, uh, hij denkt dat hij zelf natuurlijk wel kan. Ja, moment of fame. Man. Huh? Misschien kan hij dat ook wel, toch? En misschien kan hij het ook wel, ja. daar gaat het helemaal niet om. En uh, sommigen zullen misschien denken, nou, geen stoorzender in de buurt. Uh, dat kan ook natuurlijk. U maakt uh, het nog steeds erger, meneer Peper. Niets, niets menselijk is, uh, is een politicus vreemd. Maar los daarvan, je, je eerste impuls moet zijn, ik moet daar zijn, klaar. Daar heb je geen inspraak voor te organiseren. je? En waarom steekt u die arme, arme Wolfsen nu een, een, een, een dolk in zijn rug? Is het waar? Hè? Ja, ik ben gisteren door de Telegraaf gebeld en ik heb de neiging om nog een heldere taal... Uh, uit te slaan. Uh, af en toe. Ja. Als het nodig is. Uh, Wolfson wordt er alleen maar een grote jongen van, denk ik. Uh, u, u zegt uh, letterlijk. in de Telegraaf, tenminste. dat lees ik. Ja. voor zo'n functie, dus als burgemeester. moet je eigenlijk een wonderkind zijn. maar hij lijkt totaal los. Ja, kijk, hij heeft natuurlijk geen. Maar het is ook de, de gemeenteraad van Utrecht. die hem heeft gekozen, natuurlijk. Hè? Dus was een andere kandidaat, Pans. Hij was er veel geschikter voor. Uh, Althans, nu ook. Ja, nee, die, dat staat zijn paal bovenuit. Die was al burgemeester geweest en wat iets meer zei. Maar goed, de gemeenteraad heeft Wolsten gekozen. En uh, ja, dat was natuurlijk iemand die een kleine spullenbaas was. In zijn, in zijn carrière, dus hij was rechter en zo. Die wordt ook nooit tegengesproken, zoals bekend. En hij was uh, kamerverdiensel, kamerlid overigens. Die wordt ook nooit tegengesproken, die heeft mijn eigen winkeltje. Dus hij was niet erg voorbereid op... Uh, het runnen van een vrij grote stad als Utrecht. Maar Kent u hem goed. een beetje, meneer Peper? Ik ken hem helemaal niet, dus dat praat ook een stuk oh, meer. Dat, dat, dat wou ik zeggen, ja. Want dan uh, zou je denken, misschien uh, nog een beetje compassie met die man. Partijgenoot. Ja, ja nee, maar goed. Uh, <laughs> compassie, dat, uh, ja, dat is allemaal prachtig. Maar het gaat hier om de beoordeling van uh, hoe je dat als burgemeester moet aanpakken. En nogmaals, het is niet de eerste keer dat hij in de fout is gegaan. Nee. Het is een beetje een opeenhoping van... Uh, van er staat ook in de... hetzelfde artikel van de, in de Telegraaf... een paar bijzinnen zo van uh, Zegt Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam... Uh, die uh, PvdA-prominent is, maar langzamerhand niet meer op die uh, partij stemt. Op wie stemt u tegenwoordig? Op wie gaat u stemmen, 12 september? Ja, dat is, uh, <hijen> ik ben een uh, brave PvdA. Ik ben te weinig origineel om een andere partij te, te kiezen. Toch wel? Ja, ja nee. ik betaal Dus dat mijn, is een foutje? Ik betaal mijn 300 euro... Uh, ...contributie per jaar nog steeds. hoor. Dus je dus moet wel, bedoelt. Ja, is de grens uh, voor een burgemeester, meneer Peper? Dus, uh, nou ja, dat is... Een... Dan hou ik er mee op. Hoor. In, in hoge mate wordt het door de gemeenteraad beoordeeld. Dus er is gewoon weer geen staan nu. Nee, maar ik bedoel, moet je terugkomen als er uh, twee huizen in de fik staan? Of uh, uh, <lacht> waar ligt de grens? <totstut> nou, de grens is... Die wordt bepaald door de... Door, de... door de opvinding die het probleem veroorzaakt bij de bevolking. Maar die die dient zich langzamerhand aan natuurlijk. Hè? Die begint niet meteen. Nee, maar die uh, was daar toch vrij snel. Ik bedoel, het uh, begon met, uh, met verkeerde communicatie en wat iets meer. En de, het aantal huizen werd uitgebreid in een hoog tempo. Dat dan die asbest leed en zo, oh. zou ik maar zeggen. Dus... Uh... Nee, dat een moment moet je, een een merk, moet je niet als burgemeester Acte de persoons geven, dan moet je er zijn. Je moet er gewoon zijn, klaar. Ja, hij moet Burgen. gewoon weg, Wolfs, als ik u uh, goed hoor. Ja, nou ja, het wordt over een uh, twee jaar beoordeeld wanneer ze, zijn herbenoeming aan de orde is. Dan moet de gemeenteraad uh, daar een advies over geven. En Misschien dat hij, uh, dat hoop ik echt voor, want ik uh, ken hem al niet, maar het lijkt me heel aardig vent verder. Ja, ja. Dat gaat er niet om. <laughs> maar uh, die, uh, uh, misschien dat hij nog een mooi sprintje trekt de laatste twee jaar. Weet jij veel, ik hoop het. Tot genoegen. hè? Graag gedaan. Bram Peper, burgemeester van Rotterdam. Red Red wine, Peter Tittero. Een kaartje erbij. Voor het Lekker. Ruim. Heerlijk. De zomervakantie is een volgang naar het schijnt. En voor de meeste mensen betekent dat ultieme ontspanning. Tenminste, daar wordt op gerekend. Maar de vraag is of dat zo uitpakt. Want even zo vaak loopt het uit op grote stress en ergernissen. Tussen de partners onderling, met de kinderen, noem maar op. Elze-Marie van den Eerenbeemd is familietherapeut. En dus moet ze er alles van weten. Mevrouw van den Eerenbeemd, u kwam hier binnen... En toen zei je tegen mij, ik had nog een gevalletje aan de telefoon. Ja, een mevrouw in Sicilië, die zei... ik neem de trein en de boot en ik vlieg weg... want het huis zat vol schorpioenen. Dan begint het dus de ellende van buitenaf. Ja. En mijn man zei, ik ga vast kijken waar het restaurantje is... wat ons toegezegd was, als jij het even opruimt. En dat was de druppel, de schorpioen die... En dan bellen in de ze emmer. u. Ja, soms bellen doen? ze mij. Ja, dan hebben ze uw nummer. Ik heb uw nummer niet namelijk. Nee. Nee, sommige mensen hebben mijn nummer. En die, ja. die zeggen dan ik vlieg naar huis toe en uh, van de ja, ben los echt jij van die keer. Ontzettend ellendig. En hij vindt me niet terug als hij thuis komt, als hij terugkomt en zo. Dus uh, het betekent eigenlijk liefde, kun je niet uitstellen. En mensen stellen vaak de liefde uit tot de vakantie. Daar begint het dan mee. Yes. Dan denk je, nou, wacht even, we hebben nergens tijd voor. Ook voor de liefde niet. Dus in de vakantie komt dat goed. Nou begint het dus al met een, uh, het is extreem, maar een huis vol schorpioenen. Maar het kan ook een kookpunt in een tent zijn. En een boot kan nog erger zijn. Wie ja. is de kapitein? Ja. Wat, ja, heeft je, is wat, wat, wat heeft, heeft u jullie dame nou geadviseerd? Dat wil ik nog wel even weten. Nou, uh, eerst het huis te verlaten en uh, naar naar die een cafetje op te zoeken. En even te laten weten. En dan hebben we dus, godzijdank, de Even te laten weten in die man aan die man, ik zit ja. in dat café... en laten we eerst even praten. Want ik ruim die schorpioenen niet op. En <laughs> zeker niet alleen. En he, je dat is toch niet deken op vlucht dekken. slaat. Want ja. ik weet dus niet op dat moment... vooral als er kinderen bij zijn, kan dat natuurlijk helemaal niet. He. Moeder vlucht voor... Uh, vanuit het eiland. Zijn er, zijn er kinderen bij in dit geval? Uh, nee, dat weet ik niet. Ik dacht oh. dat, dat ze zwanger was. Uh, en uh, ja, dan, dan zijn de emoties nog hoger. Hè. Dan loopt het allemaal op. En dat komt omdat mensen denken... in die vakantie komt het goed tussen mm -hmm. ons. Het is dus vaak uh, de lakmoesproef. Hè? Op het moment dat je, dat je met elkaar op vakantie kunt ja. gaan... Dan, dan kan er sprake zijn van een goede relatie. Ja. Als je met elkaar een tentje bij Windkracht 10 uh, kunt opzetten... Ja. Dan heb je het, hè? Als die tent niet op een kookpunt komt, dan of op een boot. En eh, appartementen waar het... Eh, ik zou heel graag rondreizen met de ANWB... om niet alleen eh, adviezen te geven voor auto's, maar ook voor relaties. Want je kunt er best wat voor komen, hè? De rijdende relatie De rijdende, ja. Dat zou ik heel graag doen. Nou, doet u dat? Daar, nou ja, ik kan me nog eens aanmelden bij de ANWB. Maar begint u zelf? Een handeltje? <laughs> ja. Lekker in een bus? Dat kan ook. Noem het de sport. Zo, bent u zelf al op vakantie geweest? Ik eh, kom net terug uit Italië. En het is goed verlopen, want ik zit hier heel opgewekt. Maar zag u veel stress <laughs> rondom u? Ja, ik zag een man, heel grappig... Dan heb je het op jouw vak hè, met zijn iPad. Ja, want ze wijst nu aan Danny Mekic. Je hebt ja. me nog niet voorgesteld. Het is internetondernemer. Komt zo meteen praten over Facebook. Oh, over ja. uh, de beursgang. Yes. Over de cijfers die bekend worden. Ja. In de loop van de dag. Maar ook over het privacybeleid. Ja. En ja. toen. Problemen reizen mee. hè? Problemen reizen mee. Nou, die man kijkt op zijn iPad. Ik stond naast hem. Hij zei, mijn bedrijf wordt verkocht. Nou, die man trok alsgauw weg. Het bedrijf wordt verkocht. Dus je bent altijd op de hoogte. He, via je iPhone, via die telefoon. En mensen zijn dus, ze zetten hem niet uit. Ze zeggen tegen elkaar, we zetten hem uit. Maar na een half uur gaat er iemand naar het toilet, gauw kijken. Dus je bent voortdurend. Ben je verbonden met duizenden draden? En daar kunnen dus ook problemen dus van buitenaf. En dus was dat vroeger komen. minder? Want vroeger kon je hoog uit de telegraaf. Van ja, dan stond twee je in een snikhete telefooncel om te horen dat je moeder doodziek was. Dat was ook ellendig. Ja, hè? ja maar dat gebeurde niet het, al te het vaak. Het is van maar. alle tijden. Ja, van dat van alle tijden. Ja. Uh, daar ging je dus een man die ja. dan zegt tegen een vrouw. Uh, je moeder is ziek, maar dat is al jaren, laten we toch gaan. He, en daar heb ik een heel scherp voorbeeld dat je naar een uh, bloedhete cel gaat... en hoort dat ze is overleden. Nou, dan is je man ineens een vreemde voor je. Hoor. Maar adviseert u dus weg met die iPads en telefoons? Nee, allemaal hoor, Uit de nee, thuis laten? La, Nee, nee. Want uh, dat is nou net de primeur die ik nou wou vertellen. Hè, dat oh, zelfs, u wil een primeur kwijt? Ja, ik wil een primeur kwijt. Ja. Dat er sinds gisteren geïntroduceerd is, Melie... En dan kunnen kinderen op iPad vanaf vier jaar tekeningen sturen, foto's sturen. Eh, ze kunnen berichten doorsturen met potloodjes. En eh, ze kunnen tekenen op die iPad naar opa en oma. Dus een soort Facebook? Maar eh, een kinderen. soort Facebook voor kinderen. Vanaf vier jaar kunnen ze dat al gebruiken. Hoe heet dat? Meli. En daar heeft u he? verder niks mee te maken? Het is gisteren uh, nieuw geïntroduceerd. Ja. Wat denk je, ja. Danny? Wat vind je van het idee? Um. Zou ik heel eerlijk zijn? Ik, ik, ben, ik ben jurist. Ja. Dus meteen schiet door mijn hoofd van... hoe gaan ja, we dat dan doen, die, met... die toestemming van minderjarigen... Ja. om deel te kunnen nemen aan zo'n online platform. Maar verder vind ik het geweldig. Ouders moeten dus die nummers... Eh, ja. die, die moeten de verbinding leggen. En dan kunnen die kinderen... Want bijvoorbeeld, hè, want... Eh, gisteren zag ik... Op een terras in Amsterdam. Je, in mijn vak is overal natuurlijk. Je zit gewoon te kijken Je zit op het terras en dan kijkt u om, om u heen. En dan aantekening. Dan krijg je meteen een, een blad vol met aantekeningen. Tuurlijk, want ik ben al echt. Want ja. dat is mijn vak. Ja. En dan zie je moeder aankomen met zo'n met zo bakfiets. Hè, met twee kleintjes erin. Vader zit op het terras te wachten met een zekere spanning. Amsterdam is dit denk ja, ik. Hè? Amsterdam. Ja, nee, Amsterdam. Okay. De dat kinderen een, worden overgedragen naar vader. Die gaan met vader drie weken op vakantie en die moeder staat erbij en die heeft sukkelijsten denk aan de oortjes denk aan de zwemvleugeltjes. En die man zegt denk je dat ik niet goed zorg? Dit is weer een motie van wantrouwen. Nou, je moet je zien hoe die kinderen eruit zien als ze weggaan. Jongetje, die pakt een kaart en die, zegt, die scheurde hem doormidden. En die zegt, dit is voor mama, dit is voor papa. De verscheuring van kinderen. En dat is een heel groot bij vakantie. Kinderen van gescheiden ouders. Nou, als ze nou via die medie naar hun moeder wat mogen laten weten. Dat zou gewoon fantastisch zijn. Dat helpt kinderen. Want die voelen zich verscheurd. Die, gaan, die zien die moeder met die lege bakfiets wegfietsen. Ze huilden alle twee. Die vader geïrriteerd. Want die heeft zich er ook op verheugd. Dus dan zie je dat, dat voor, je, voor je ogen. Heeft u meteen uw kaartje afgegeven? Nee. nee. nee dat maar het helpt nee. ook ouders, kan ik me voorstellen. Ik, bedoel, ik ben nog geen vader. Ik, ja. ik hoop dat ooit wel te gaan worden. Maar ja, als dan zoiets gebeurt en uh, je, je moet even uit elkaar... Het is het ja. natuurlijk heel fijn dat, dat het kind dan nog even contact kan zoeken. Heel fijn. Daarom vind ik die, uh, dat nieuwe systeem waarin kinderen dat kunnen... Ja. dat is juist helend... Want een hele grote groep van kinderen van gescheiden ouders... hebben het op vakantie heel moeilijk. En die kinderen, merken die dat, dat de ouders in de stress zitten? Ja, je zag die kinderen die huilden. Die... Ja, in dit geval wel, maar gewoon ja, bij, bij ouders die nog die bij kinderen voelen zijn. dat. Als ouders bij elkaar zijn, ja, ja. nog? Natuurlijk, ja. op vakantie kinderen proberen dan af te leiden. He, je ziet ook gezinnen met pubers. He. Ik kom dan uit Florence. Die zie je met zo'n onwillige puber door Florence lopen. En dan zeggen ze naar de hand tegen mij... ja, ze willen de hele dag alleen maar liggen. Nou, laat ze liggen. He. Pubers liggen te groeien. Laat ze liggen. En dan roepen ze alleen, waar is een disco, waar is een pizza? Maar die ouders willen culturele bagage mee. En dan lopen die kinderen door die kerken. Later zeggen ze toch wel, we waren met mijn vader en moeder in Florence. Als ik dit allemaal hoor, denk ik, doffe ellende. Wat adviseert u? Dan maar gewoon lekker thuis blijven. Nee, ga op vakantie. Maar weet gewoon dat je relatie... Je moet elkaar ook even opnieuw bekijken. Want je ziet elkaar nooit zoveel als op die vierkante meters op die vakantie. Dus verwacht nou ook niet dat die relatieproblemen allemaal opgelost worden. Neem nou eigenlijk vakantie van je problemen. Je moet het eigenlijk zo min mogelijk verwachten. Zowel, Eigen, zowel ja, van de vakantie als van je fijne vakantie. Maar denk niet, we lossen daar onze problemen op. Ik zeg altijd, neem vakantie van je problemen. En een week vakantie van tevoren al uh, opnemen om op vakantie te gaan. Om dat te regelen. Ja. Een beetje Want mensen op gaan een komen. grote stress, ja. vertrekken ja. ze. En ja. dan heb je van alles vergeten. En maar ik zit ook even na te ja. denken, het gaat over vakanties, dat begrijp ik, het is zomer. Maar is dit probleem niet groter? Zijn mensen ook niet gewoon heel slecht in omgaan met stress en het oplossen van problemen? En zou daar niet misschien meer aandacht voor moeten komen in bijvoorbeeld het onderwijs? Uh, dat zou misschien kunnen, maar uh, mensen zijn niet slecht. In feite willen ze allemaal verbonden zijn. En ze willen met die kinderen iets fijns meemaken. He, want ze hebben zo'n kind de hele tijd niet gezien. Dus ze zijn op de toekomst stoppen van ik wil iets geven, ik wil iets betekenen. En als dat niet lukt, worden ze gefrustreerd. Hè? En dat kan natuurlijk zijn uh, dat je door een hangmat zakt... en dat ze dus een klacht hebben tegen zo'n huisje. Maar het kan ook zijn dat je kind eigenlijk heimwee naar zijn moeder heeft. Maar ja, Kun je dat verwerken? Daar luister ik naar en dan denk ik, ja, ik, heb dan, ik ben nog geen vader... maar ik ga ook wel ja. eens naar een huisje waar dan uh, iets uh, stuk is... of een ja. bank inzakt of uh, wat op schorpioenen zitten. Ja, waar waar, waar schorpioenen jij. zitten. En dan denk ik van, oké, okay, ja. ik heb nu twee opties... Of ik ga helemaal los en ja, ik laat mezelf helemaal losgaan. Dan, maar dan denk ik, nee, dat is het toch ook niet waard. Dus dan blijf ik gewoon rustig. Oh, heel is heel verstandig van jou. Ja, maar heb jij een relatie, Danny? Wou ik net nee, nee, als nee, je nee. iemand naast nee. je, je hebt... Nee. die nu heel dol met jou enorm in dat huisje van alles wil meemaken... en die schorpioenen verhinderen dat... dan word jij extra geprikkeld. Mens is altijd met die relaties bezig, hè? marie van eer Eerenbeen, ja. blijf zitten. Want uh, we weten maar nooit wat er straks gaat plaatsvinden als nee. het over Facebook gaat. Misschien weet u er ook nog van alles van. Familietherapeuten. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. De Oranje Zomer. So Tijdens de Olympische Spelen is de Oranjeshoop te horen hier elke dag. Vanaf de Wilgeplas in Maarsen, Op het recreatiepark is een plek waar veel wordt gelachen... maar ook heel fanatiek wordt gespeeld. Namelijk Jeux de Boe. Hij heeft ik gelijk uitgesloten hoor. 40 centimeter hè? Ik sta in de cirkel. 2 meter. Ik sta in de cirkel hier. Hij staat in de cirkel. Die oude hebben altijd commentaar hier. Maar hij doet niet mee hoor. Hij drinkt alleen maar bier hier joh. Ja is goed, wij... Rol heb je niet meer, jawel. Meer dan 80 gasten, vier pools, een wisselbeker en na afloop van het toernooi een buffet en een dansje. De grappen vliegen over en weer over de baan. Maar onderschat het fanatisme niet van de spelers, want de meeste gaan natuurlijk uiteraard gewoon voor winst. Oh. Nee, nee, nee. Bijna. Lolf, kom maar meten. Even op de knietjes dan. O oh jee, dit is veel verder. Die is 12. Die ligt. Dat is van mij. Wij hebben een punt. Jullie. Vooral die vrouwen zijn fanatiek, hè? Je moet het niet afschuiven op een aandien. Hij, hij, hij is de, de boos Kijk, zo krijg je altijd de schuld hier, hè? Eigen hey, gentjes maar ik niet oh, wat Jij er niet Oh, mooi. Je wel, hè? We Nog een keer. Hé, <laughs> ja. hey, jullie moeten... Ja, hebben, geen meer? hebben jullie geen ballen meer? Dat is jammer. Veelste korte harenpjes een hij. Hij lijkt wel groot, maar het is echt een klein kereltje, hoor. Bij ons vergeleken. niet aan de curry. Ja. Ik heb hem staan daar. Ik ben blij dat ik hem nog kan gebruiken. Zal ik je daar vertellen? Moet je kijken. Als er maar drie rennen gebeurt, ben ik in de ravijntrecht gekomen. Daarom noemen ze hem ook weer vernest. Ik heb eigenlijk twee jaar geen kopje vast kunnen pakken. Ik ben blij dat ik weer een bank kan gooien. Louis op een bankje is de commentator langs de baan... en geniet het volle teug van het spel, maar gooit zelf geen balletje. Dat is mooi zacht, daar je moeilijk genoeg van. Als je een beetje heel weg hier zit... ...dat nou, zijn dus te vertierig, wat wij hebben op onze leeftijd. Boelen. Het staat hier wel eens helemaal vol, met name boelen. Nou, we kennen elkaar allemaal. De meeste mensen zitten hier al dik 40 jaar. Deel je liever leed met elkaar. Ja. Wat kom je bij mij doen? Ik, je, ik vertrouw je ook nog. Dat ja, ik ben een beetje verliefd op je geworden. Ja, in Zijn van, nee, zo had het hier. Op de baan gaat het ook over Joop, die op park heeft gewoond... en weer een keer op bezoek is. Uh, Joop, mijn oude buurman, die, uh, die was nu weer op visite bij, bij hem. En de yes, uh, die kan op het moment uh, die kan niet meer zien. Eén oog is hij al helemaal blind. en de andere oog is hij dus, nou, ik denk nog 10%. Uh, dat hij... Uh, en die is nu het samen met zijn vrouw is die weer eens hier over de camping komen fietsen. En bij iedereen op bezoek die hij dus kent. Dus die hebben... Uh, nou zonder er dus even over te praten met uh, wat hij dus allemaal mist, eigenlijk als hij niet meer kan zien, weet je niet. Dus het, uh... De fiets met zijn vrouw uit Overvecht hierheen gekomen. En hebben we het er net over, dat, dat, dat we dat eigenlijk gevaarlijk vinden. Want zij moet voor hem rijden en dan moet ze zeggen... kijk uit de comfortant kijk dit... of een beetje naar rechts, een beetje, een beetje niet. Dat is echt ergens onverantwoordelijk, vind ik. Hoe dat, eh, ook ten opzichte van een ander natuurlijk. Dus we zeiden al, koop dan een tandem... dat jullie met z'n tweeën op de tandem kennen. Dan kan jij voorop rijden en Joop achterop. Dan kan niet gewoon en dan kan je ook overal komen. Ja, nou ja, daar zouden ze wel over denken dan om uh, dat te gaan doen. Dus. En nu zit hij dus bij je uh, oude buurman ook weer. Zitten ze nu even Die uh, zijn vrouw is, uh, hoe lang? Van Willem? Drie weken geleden, hè? Ja, drie, drie weken, weken. geleden overleden. En daar zitten ze nu eventjes. Dus uh, ja, dat maak je hier ook allemaal mee. En als je dus half april komt en het seizoen begint weer... dan moet je maar afwachten van wie is er terug. Iedereen kent elkaar hier. Dus ja, dat is gewoon uh, een, een, een, een, een dorp op zich. Zo kan je het noemen hier. Kijk, wij als kerels lopen hier in een korte broek. Kortie hey, zegt, we komen om te de boelen. En niet om naar benen te kijken. Nee, dat klopt. Niet te we het bemoeien, je zit niet in het spel. Wegwezen. Wegwezen. Wegwezen. Je nou nou een hen wezen, maar hier niet. Zo is het. Uitstondig. Morgen in de Oransoop, bewoner Willem Hensbroek krijgt iemand op bezoek... die misschien wel geïnteresseerd is in zijn onderkomen op het park... Dat staat al drie jaar te koop. En Willem wil niet weg, maar hij wil gewoon dichter bij de ingang zitten. Maar ja, mijn vrouw is een beetje met de, zit een beetje met het knieën te, te, te toppen. En dan is de overbrugging van die afstand een beetje ver om te lopen. Een reportage van Joris Kreugel, de Oranje Soap. En morgen is hij uiteraard weer te horen. De hoofdpunten dan van het nieuws met Jan van der Putten. Op de lijst van gemeenten waar het aantal woninginbraken... procentueel het meest is toegenomen, staat Almere bovenaan. Het aantal inbraken steeg daar vorig jaar met 51 procent. Goede tweede en derde op het gebied van woninginbraken... zijn Zoetermeer en Enschede, zegt het CBS. De politie van Rotterdam heeft bij rellen in het centrum... vannacht zes mensen gearresteerd. Na een uit de hand gelopen feest op het stadhuisplein... gooiden feestgangers bij twintig winkels ruiten in. Twee winkels werden geplunderd. De winst van Shell is het afgelopen kwartaal gedaald door de lagere olie- en gasprijzen. De winst van Shell was 6 miljard dollar, 25 procent minder dan een jaar eerder. En Unilever kwam met halfjaarscijfers. De netto winst van Unilever steeg met 1 procent en de omzet met 11,5 Vooral in Azië en Zuid-Amerika gaat het goed, zegt Unilever. En bij autodiefstal wordt de laatste jaren steeds vaker geweld gebruikt. Criminelen gebruiken geweld of dreigen daarmee... omdat ze de autosleutel nodig hebben. Want dan kunnen ze het alarmsysteem van de auto omzeilen... zeggen onderzoekers van het KLPD. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan verkeersinformatie Er staan files op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad... vanaf Kadoelen, 4 kilometer. Er zijn ook al mensen onderweg naar het strand. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... staat voor de Vlakentunnel een vierde van 7 kilometer. En op de A59 Noordhoek richting Zierikzee... voor Den Bommel 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo, internetondernemer Denny Mekic over het privacypatent... dat Facebook gisteren heeft binnengehaald en veel meer nog. En tegen uur hoort u onze dagelijkse column van vandaag... is die van Leon de Winter. Lily Allen zingt... Over. Smile. by myself all day. Of zes oud Lily Allen met smalens heeft de inspiratie gehaald uit de muziekcollectie van haar ouders. Dan is er in een keer een echtgenote van een Noord-Koreaanse leider, niet de, de mensen natuurlijk, Kim Jong-un, die blijkt te kunnen zingen. <mully> Je handel man koren Ga er maar overheen, Felix. Nee, ik, ik wil het graag horen. Ik, ik ben aan het kijken of ik het kan vertalen. Het zal zonder twijfel over de liefde gaan, denk ik. Het is uh, Kim Jong-ons echtgenote, want het blijkt dat hij met haar uh, getrouwd is al een tijdje wellicht. En, en nu zien we langzamerhand meer van deze dame uit een land waar je eigenlijk weinig van hoort. En waar allerlei volgelingen met aangese ogen naar kijken. En denken: hey, is dit weer iets waardoor de politieke situatie dan mogelijk wijzigt? Ik praat erover met correspondent Karen Eshuis. Karen, wat weten we nu inmiddels over deze dame? Ja, je, je zegt het al heel goed. Um, ze blijken al in 2009 getrouwd te zijn. En het was niet uh, bekend dat Kim Jong-un met deze Ri seul so ju al getrouwd was. Hij zou haar ooit op een concert hebben gezien en voor haar zijn gevallen toen ze daar als zangeres optrad. En vrijwel alle informatie die we nu krijgen over deze dame aan de zijde van de leider van Noord-Korea is afkomstig van inlichtingendiensten uit Zuid-Korea. Dus bij die informatie moet je je afvragen wat uh, waar is en wat niet. Um, wat trouwens opmerkelijk is. En opvallend is, is dat ze niet de enige echtgenoot is van een hooggeplaatste leider in deze Aziatische regio. Want hier is nog zo'n mooi fragment. Wie is dit dan? Ja, prachtig, hè? Ja, dit is dus uh, nog een zingende echtgenote. Vergeet Carla Bruni. Dit is nog veel beter. De vrouw die je net hoorde is de machtigste dame van China, Peng Lijuan. Zij is de vrouw van Xi Jinping... en hij wordt vermoedelijk in oktober... de opvolger van de huidige leider van China, goed in Taal. Vond je het wat? Ja, ik vind het... Eh, ja, het is natuurlijk typisch eh, Chinees, maar... Eh, en ze heeft een groot koor achter zich. Ja, dat, eh, dat kan natuurlijk de hele communistische partij zijn die meezingt, mee veronderstel ik. Ik denk dat dat iedereen aangeleerd wordt, inderdaad. Ja. En de overeenkomst met Noord-Korea is treffend. Beide leiders vallen op mooie stemmen. En deze ja, Peng Lijuan die is in China al uh, jarenlang bekend. Ze scoort echt de hit na hit. Met allerlei traditionele liederen waarin ze de mooie kanten van het land bezingt. Oh, daar gaat het over. Het gaat niet over de liefde. Nee. Helaas. En dan, uh, ja, dan dit, hebben we dit laten horen. En dan wordt er dan in Azië ook zo over gesproken... Uh, dat het bijzonder is dat er zingende echtgenoten zijn van hooggeplaatste mensen. Nou, ik denk eigenlijk dat wij in Nederland meer smullen van deze prachtige liederen... en al die geheimzinnigheid omtrent de leider van het meest gesloten land ter wereld... dan hier in Adi Azië zelf. Uh, gisteren op het Chinese journaal werd wel vermeld dat Kim Jong-un dus inderdaad getrouwd was... Maar dat was niet echt de opening van het nieuws. En uh, ja, ook in Noord-Korea overigens werd uh, slechts in een bijzin genoemd... dat uh, Rissol Yu uh, de nieuwe vrouw is van de leider van Noord-Korea. Dankjewel. Karen Essijs. Gaan we met Danny Mekic, internetondernemer, die zit hier aan tafel praten over Facebook. afgelopen juli, nee niet afgelopen juli, 25 juli 2006, heel lang geleden al, werd door Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, het allereerste privacy patent aangevraagd. Nou, nu zes jaar later is dat patent eindelijk goedgekeurd. En het is eigenlijk bedoeld om gebruikers hun, hun eigen privacy-instellingen te laten beheren. Dat klinkt een beetje paradoxaal, omdat Facebook toch vooral kritiek krijgt... op de manier waarop het bedrijf omgaat met de privacy. Daar gaan we het over hebben. Um, Danny, uh, nog lekker gaan varen trouwens gisteren, las ik op je Facebook. Ja, dat klopt. Het ja. was fantastisch. Ik was in Zandvoort. En uh, ik dacht, ik loop gewoon eens binnen bij de reddingsbrigade. En uh, nou, die stonden op het punt natuurlijk de prachtige blauwalg te bekijken... die we gisteren konden aanschouwen. Uh, het was ook in het nieuws een blauw gloed... Uh, in zee. En jij liep en binnen bij Ademant de berenningsbeganen en je mocht mee. Ja. En dit laat je allemaal weten <laughs> aan ons. Nou ja, Willemijn vraagt ernaar. Willemijn nee, nee, heeft mij op Facebook je, toegevoegd. Het staat dus ja. op je Facebook-account. Ja, zo gaan die dingen. Weet je, op een gegeven moment uh, leef je in een wereld met apparaten. En die apparaten zijn verbonden met een sociaal netwerk. Daar zit zo'n beetje iedereen die je kent en regelmatig spreekt in privékringen. En dat is ook meteen het grote succes van Facebook. Dat Facebook natuurlijk zo ontzettend veel mensen weet te binden... en te boeien, 900 miljoen wereldwijd, bijna een miljard. En uh, ja, het is wel leuk om, om die momenten te delen... met bijvoorbeeld een foto of iets anders. Dat is de kracht van oh. Facebook. En wat Facebook vervolgens doet, is daar een advertentielaagje omheen bouwen... zodat er ook geld verdiend wordt. En nu hebben ze dat privacy-patent en volgens mij... Werkt het zo, je, je, dat, dat bestond al, Facebook gebruikte het al. Je kan groepen aanmaken met alleen maar collega's... of alleen maar vrienden of alleen maar familie. En dan betekent dat de rest dus je collega's niet zien... als jij net iets te bezopen gisteren op die reddingsboot rondhing. Wat er overigens volgens mij niet zo was, maar dat zou kunnen. Zo werkt het, toch? Ja, je kan nou, gewoon je groepen aanmaken. Dat is waar? Was je dronken? <tus> nee, absoluut okay, niet. Nee. nee. Uh, <laughs> Facebook, uh, wat interessant is om te weten... is dat dit het eerste patent is ooit ingediend. Niet het eerste patent toegewezen... maar het eerste patent dat Mark Zuckerberg en zijn koornuid ooit hebben ingediend. En het heeft dus zes jaar geduurd... want het patentenbureau heeft het meermaals afgewezen... wat ze namelijk hadden ingediend ter bescherming. een patent dient ter bescherming van, van iets heel concreets. Dat was te vaag. Nou, Het is na zes jaar toch gelukt. Ik denk dat ze wel feest gevierd hebben. Dus natuurlijk een beetje spierballen meten. Gaat het toch lukken om dat patent alsnog goedgekeurd te krijgen? Waarom is waar zo'n patent? Gaat? Nou, kijk, waar het om gaat bij van die beursnoteerde grote Amerikaanse bedrijven... is dat ze natuurlijk bang zijn voor concurrentie. Op twee manieren, namelijk dat de concurrentie iets doet wat heel erg lijkt op wat jij ook doet... en dat je je daar niet tegen kunt beschermen. Maar misschien ook wel dat jij iets wilt doen... waar je concurrenten al wat verder in zijn... en bijvoorbeeld patenten op hebben aangevraagd. En dan is het dus goed om heel veel patenten te hebben. Dat is ook waar bijvoorbeeld Google Motorola aangeschaft heeft... het bedrijf, vanwege mm -hmm. de patenten die daarin zaten... om dus die rechtszaken rondom mobiele telefoons te kunnen winnen. Nou, en waar dit patent om gaat... is niet per se dat je dus bij een bericht in kunt stellen... wie het wel of niet mag zien... maar dat gaat om het, zoals ze dat noemen... dynamische privacy-overzicht. Er is één patent op Facebook. Daar kun je van alle mogelijkheden die Facebook biedt in één oogopslag zien wie wat wel en wat niet kan zien. Nou, dat overzicht waar je ook direct oh, in Dat aan overzicht met je privacy dat overzicht. Je moet dat altijd even zoeken, maar het bestaat Je echt. moet even zoeken, je moet even acht keer doorklikken. Ja. Maar dat scherm, dat is nu beschermd. Daarvan hebben Mark Zuckerberg en zijn vrienden gezegd, dit hebben wij bedacht, dit willen wij graag kunnen beschermen. Wat natuurlijk heel raar is, want aan de andere kant zou je kunnen stellen dat Facebook juist misschien zou moeten proberen andere bedrijven en sites zo ver te krijgen. dat ze ook zulke schermen gaan gebruiken. omdat dat voor de gebruiker makkelijker is. Nou, dat kan nu niet, want het is beschermd door Facebook. En daarmee remmen maar ze eigenlijk opnieuw privacybescherming af. Maar, dus maar betekent dat dan letterlijk dat bijvoorbeeld Google, uh, Plus, die, wat natuurlijk een beetje hetzelfde soort website is. niet zo'n zo scherm met instellingen mag hebben? Zoals het patent nu goedgekeurd is, daar heeft Facebook bescherming op. Is nog de vraag. Als een ander bedrijf daar inbreuk op zou maken. of een rechter daar vervolgens dan niet meegaat. Want ja, dat het zes jaar geduurd heeft. dat er meermaals gezegd is: dit is te vaag. dat is natuurlijk ook een argument dat in een rechtszaak gebruikt zal gaan worden. Maar in principe is het mogelijk. om dus, nu het dus, juridisch argument aan te voeren. ja, we hebben een patent Dus Stel voor dat, het, inderdaad, dat ze daar echt met, met een briefje bij de rechter kunnen gaan schreeuwen. Ho, ho, wij hebben het patent. Dat betekent dus als ik bij Google Plus zit. dat ik geen privacy-instellingen meer kan instellen. Niet op die manier. Er staat gewoon niet, niet meer. Nou, dat nou, het kan wel, maar niet op deze manier natuurlijk. Om één voorbeeldje te noemen. We weten inmiddels, veel smartphones, als je foto's aan het bekijken bent, kun je foto's, de volgende foto oproepen door van rechts naar links te gaan met je vinger over het scherm. Ook dat is beschermd bijvoorbeeld. Dat is een uitvinding geweest in het verleden van Apple, meen ik. En uh, dat beschermen ze. Uh, andere fabrikanten willen dat ook kunnen gebruiken. En dan zegt Apple, dat is goed, maar dan moet je wel even betalen. Nou, zo zie je ook dat Facebook-achtige bedrijven bezig zijn met het doen van uitvindingen. Facebook heeft inmiddels 774 van dit soort patenten. Dus ze hebben 774 dingen bedacht die nu beschermd zijn. En ook nog eens 546 patenten in aanvraag. En dat is ook belangrijk, want als ze dat niet zouden hebben... dan zouden beleggers wel eens argwanend kunnen worden van... ja, is dit nou wel zo beschermd wat jullie aan het doen zijn? Maar gaan ze hier ook echt geld mee verdienen? Ja, dat, is, dat, we, dat weten we nu dus nog dat niet. Dat weet je niet. Maar daar doen ze het wel voor, neem ik nou, aan. Ja, kijk, Je gaat niet een patent aanvragen om er vervolgens niks mee te doen. Sterker nog, als je een patent aanvraagt, er niks mee doet... en na tien jaar bijvoorbeeld wel eens een keer naar de rechter stapt... en zegt, nou, eh, ik heb nu wel een voorbeeld van dat er misbruik wordt gepleegd... dan kan een rechter ook zeggen, ja, luister eens... tien jaar lang doe je niks met je patent... En nu opeens ja. wel. Wat, wat, wat is nou je bedoeling hiermee? Wil je nou wel of niet je idee beschermen? Dus je moet eigenlijk consequent ingrijpen... als je ziet dat een concurrent of een andere grote aanbieder... Ja. van vergelijkbare diensten inbreuk maakt. En wat jij net zei, al zei, het is een beetje raar... eigenlijk benadeelt uh, Facebook hiermee de privacy. Hè? Bij, als, je, als je ergens anders bij er gesloten zit. Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, Ze beschermen dit natuurlijk omdat zij dit zo'n ongelooflijk goed idee vinden... om mensen het makkelijker te maken te zien hoe hun informatie op zo'n site gedeeld wordt met anderen. Dan zou ik zeggen, patenteer het... maar verstuur vervolgens meteen een persbericht. Dit hebben wij bedacht, de hele wereld mag het gebruiken. Wij hebben het alleen maar gepatenteerd om te voorkomen... dat een ander bedrijf het ook patenteert... en alsnog voorkomt dat dit gebruikt kan worden. Als ik Facebook was, Facebook heeft wat goed te maken wereldwijd... wat privacy betreft, ja. een imago die ook wel wat opgepoetst kan worden... dan zou ik zeggen, dit hebben wij bedacht, de hele wereld mag dit gebruiken... want dit is van ons voor jullie. En denk je dat Zuckerberg zegt, ha Danny, goed idee... Nou, ik denk ten eerste niet dat hij mij kent. Ten tweede niet nee. dat hij luistert. En ten derde, ik denk dat hij andere zorgen heeft. Want vandaag worden voor het eerst de kwartaalcijfers bekend gemaakt... van Facebook, van sinds de beursgang. De beursgang. Ja. En de verwachtingen zijn niet al te positief. Dus ja. ik denk dat hij daar meer mee bezig is op dit moment. Ik las vandaag in het Financiële Dagblad... Die hebben het over... Dat ramp... is het Financiële Dagblad. Ja, heb je dat niet gezien? Elke ochtend nee, op nee, redactie... Dan maar... ja, goed, nou, ga door. En nou, dan lees ik het aan jou voor. Dan las ik in het Financiële Dagblad dat het een rampzalige beursgang is. Nou, de beursgang is heel rommelig, rampzalig verlopen. Er zijn ook allerlei rechtszaken gestart omdat... Goed te maken eigenlijk. Want er zijn dus beleggers geweest. die een bestelling hadden geplaatst voor aandelen. die niet hadden gekregen of wel, maar vinden dat ze wel of niet. Dat gebeurt altijd met dit soort beursgangen, Dus dat vind ik op zich niet zo boeiend. Wat veel boeiender nee, maar goed, is. Maar natuurlijk ook hoe het nu staat met de aandelen. Nou zeker. En er is één aspect wat ik uh, even uit wil lichten. Dat is namelijk dat Facebook al voor de beursgang. een waarschuwing heeft afgegeven. Namelijk. we moeten niet te veel mobiele gebruikers krijgen. Facebook geeft op dit moment geen advertenties weer. in de mobiele apps die je op je telefoon kunt downloaden. of de mobiele website. Dus ze verdienen aan mobiele gebruikers. Geen verdienen, ja. Terwijl er een gigantische verschuiving is gaande naar dat mobiele internet. En ik denk dus dat vandaag in de cijfers voor het eerst duidelijk wordt... dat ze het heel erg moeilijk hebben dat in elk geval de omzet per gebruiker gedaald is... Um, uh, en de want, bijna, is dat ze... want iedereen checkt tegenwoordig Facebook op zijn telefoon. Niemand gaat meer naar de PC. En, dat, en, dat, en die ontwikkeling gaat natuurlijk alleen maar door. Je ziet uh, volgens cijfers van Comscore. zie je sinds vorige zomer een afname in het gebruik van internet via vaste verbindingen. En een explosieve toename in het mobiel gebruik. wat nu nog afgeremd wordt door de drie grote telecomproviders in Nederland. die ons allemaal met datalimieten hebben opgezadeld. Waardoor we eigenlijk ja, niet meer kunnen doen dan we nu al doen. We zouden het misschien nog wel meer willen gebruiken. Maar als die limieten er vanaf zijn, ja, dan is het. Het Hek van de Dam, dan gaan we nog veel meer mobiel internetten. En Facebook weet dat met alleen het weergeven van een simpele advertentie... ze nooit het geld gaan verdienen dat ze willen verdienen... om aan de omzet te kunnen komen. Ze moeten iets anders gaan doen... En dat is waarom Facebook op dit moment druk bezig is in samenwerking met HTC. Om een Facebook-mobiele telefoon te ontwikkelen. Ik wil er absoluut geen hebben, want ik, ik noem het een Spybox. Ik <lacht> kan me niet wat? voorstellen dat. Nou ja, ja. kijk, Facebook gaat alle software ontwikkelen. En HTC, een bekende telefoonfabrikant, het apparaat zelf. Ja, wat doet Facebook de hele dag? Facebook verzamelt privéinformatie van mensen. Gooit het in een mooi jasje. Zorgt ervoor dat het er gelikt uitziet. En vindt er bijpassende commerciële modellen bij. Ja, ik heb liever een telefoon die dat niet faciliteert. En dan betaal ik liever een tientje extra. Maar dan weet ik zeker dat ik tenminste zelf controleer wat ik wel of niet deel met Facebook. En denk jij dat heel veel potentiële gebruikers er net zo over denken als jij? Of wordt het heus wel een succes? Nou, ik denk wel dat het een, een, een, sowieso gaat dat toestel mm. gekocht worden. Je hebt altijd een groep gebruikers rondom dit soort ontwikkelingen die het toch wel mm. doen. Alleen, ik kan me gewoon niet voorstellen dat die groep heel groot is... omdat de echte fanatici uh, wat ICT betreft, gadgets betreft... dat zijn over het algemeen mensen die... ik ken ook mensen die met privacybezwaren bezig zijn. Ja, die gaan natuurlijk niet roepen... yes, een nieuwe Facebook-telefoon, ah. laat hem allemaal kopen... want je privacy is toch maar al Maar wat, wat als dit mislukt? Want we laten vandaag dat de, het aantal gebruikers neemt al af in de Verenigde Staten in ieder geval. Er komen wel nieuwe accounts bij in India... maar het gaat ja. dus verkopen advertenties op het aantal gebruikers per ja. dag... Dat neemt af als die telefoon ook niet zo'n succes wordt. Is het dan nou, een beetje het begin van het einde? Nou, dat, Ik heb sowieso, maar dat heb ik al eerder gezegd... ik denk oprecht dat uh, ja, de piek van Facebook wel voorbij is. Niet omdat Facebook niet meer gaat groeien. Dat zal het wel blijven doen. Maar zeker in een land als Nederland, we kennen Facebook, we gebruiken Facebook... we hebben er allemaal mening over, het nieuwe is er vanaf. Het is dus normaal geworden. We zijn het wat normaler gaan gebruiken. Ik denk dat daar een, een daling bij hoort van het gebruik. Maar om terug te komen op je vraag, van wat gaan ze doen als dat flopt? Nou, je ziet duidelijk dat Facebook meerdere strategieën heeft. Ze hebben bijvoorbeeld een aantal ontwikkelaars weggekocht bij Apple. Die ontwikkelaars werken nu voor Facebook om de... Apple-app, de app die je op je Apple-producten gebruikt, te verbeteren. Dus ze snappen ook, ze zien ook wel van... zo'n telefoon is één route, de apps moeten verbeterd worden, dat is route twee. Facebook heeft flink wat overnames gepleegd de afgelopen maanden. Uh, grote overnames zoals Instagram, een bekende applicatie op hmm, je een een telefoon... om foto's te ik. maken. Hè, ook een mobiele toepassing. Maar ook kleinere uh, overnames waarbij met name mensen gekocht zijn... en dat heeft allemaal als doel een betere visie te ontwikkelen... Uh, over het gebruik van mobiele telefoons. Mevrouw van de Eerbind, wat staat er over u op Facebook? Alles erop um, ge Geen idee. Ik zit zelf niet op Facebook. Oh, nee? Maar als het nu meer privacygevoelig uh, zou kunnen... Uh, vaak wordt het mij wel gevraagd natuurlijk. Hè, uh, uh, kan ik je bereiken op Facebook en zo? Wat ik weet is dat het in families bijvoorbeeld heel erg belangrijk is. Mensen die broers of zusters, die elkaar al jaren niet meer hebben gesproken... zijn ineens vrienden op Facebook. En dan gebeurt er toch wat. Ja, dus wat dat betreft is dat heel goed. Ja. Dus dan met je familie... Dat je, je hoeft je niet te bellen, het is niet zo emotioneel. We zien elkaar op Facebook. En wat raadt u aan? U geeft natuurlijk adviezen. Dat is vreselijk, dat zie je heel vaak op Facebook. Heeft zijn status veranderd in vrijgezel? Oh ja. Dan weet ja. je dus, ja, het is, ja. is dus met diegene op uitgemaakt. Ja, het is wel voor u misschien. <hijgt> ja, ja Want, nee, dat wat, is zo'n hele wereld. Dat adviseert u gewoon maar überhaupt niet op Facebook te zetten? Wat je uh, nou, dat dus, zijn is. mensen die er heel veel last van hebben. Dat ze dus een ex ook heel erg lelijk neerzetten op Facebook... En heel erg, dan krijg je dus ook gewoon een emmer ellende over je heen. Dat kan mensen gewoon ook niet Gewoon, ja, precies. Gewoon wegblokken. Maar met exen doet u niks, hè? want u bent familietherapeut. Ja. Dus u houdt zich alleen bezig met de familie. Nee, nou, was maar waar. Uh, exen zijn juist heel belangrijk, hè. Als ze vader en moeder blijven van hun kinderen. Want ja. dat is levenslang. Het is enige ja. wat levenslang is, hè. Je ouders en je kinderen. Je kunt een heleboel exen krijgen in je leven. Maar een kind... Dat is levenslang. En exen help ik ontzettend goed. We hebben net die sierencampagne achter de rug. He, alles wat je zegt tijdens de scheiding laat voorgoed tekenen na. Nou, ook tekenen op Facebook enzovoort. Hans-Marie van een Nerenbeem familietherapeut zoals gezegd. En Danny Mekic, internetondernemer. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. I had a bottle to myself, and now I'm lying out on the floor, Ooh, who knows how long I'll be here, yeah. and everybody says I'm a mess, but they ain't got En gezongen in nummer zo te horen. Miss Montreal. better when it hurts. De Radio 1 column Vandaag is die van Leon de Winter. Ricardo Zamora. Die naam zegt de meeste Nederlanders weinig. Wie was hij? Zamora was een van de grootste voetbalkeepers aller tijden. Hij werd in 1901 in Barcelona geboren en hij was 77 toen hij overleed. In de Primera División kreeg de keeper die de minste ballen heeft doorgelaten... de naar Zamora vernoemde beker. Zamora hield van een drankje, van een sigaretje. Hij was een flamboyante man en een fabelachtige keeper... die vermoedelijk de allerbeste was in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog. In Spanje twijfelt niemand aan zijn status. Zamora was de allerbeste ooit. Waarom ken ik hem? Dat komt omdat mijn vader voor de oorlog ook gekiept heeft. Volgens mijn moeder werd mijn vader de Zamora uit Den Bosch genoemd. Ik werd ver na de oorlog geboren en heb mijn vader nooit zien kiepen. Ik heb hem ook nooit over Zamora horen praten. Dat deed mijn moeder toen mijn vader allang dood was... en ik als kind machteloos op zoek was naar het antwoord op de vraag... wat voor man hij was geweest. Wat ik van mijn vader weet is het volgende. Hij was een fanatieke fan van de Tottenham Hotspurs... En hij was ooit een goede keeper bij een bossen voetbalploeg. En hij droeg als lofnaam de naam Zamora. Van mijn vader, die stierf toen hij 53 was. En ik, 11 heb ik mijn voetbalgek geërfd. Kolom van Leon de Winter in dit geval. Zitten er nog steeds bij ons, Danny Mekic ja. en uh, Elze-Marie van den Eerenbeemd. We hadden het zo even over hoeveel singles zijn er in Nederland? 1 miljoen. En nu heeft Danny een goed idee. Nee, wat denk, nou, je, ja, wat denk je dat er aankomt voor de singles? <laughs> ik weet niet het een goed idee is. Goed, Wat mij Daddy. opvalt is, wij geven steeds meer taken, dragen we over aan internet, websites, computersystemen. Ik bedoel, dat is al jaren gaande. Je kunt je afvragen of we nog wel leven. of dat het nog een soort van uh, conclusie is die de systemen doen. dat wij nog in beweging zijn. En ik, ik keek naar mijn zusje. Mijn zusje die begreep niet dat ik een handgeschreven liefdesbrief aan het schrijven was. op handgezeefd Nepalees papier met een vulpen. Dat begreep ze niet. Ze zegt, je kan toch ook een e-mail sturen? Is wel sneller, is goedkoper, beter voor het milieu. Op zich goede argumenten. Toen dacht ik. Volgens mij gaan we echt nog een keer meemaken in deze wereld... dat Facebook op basis van al die informatie die ze verzamelt uh, over ons... gaat vertellen met wie we een relatie zouden moeten proberen te starten. En dat we ook nog eens gaan accepteren dat zo'n computersysteem dat doet. Want we accepteren toch steeds meer van die systemen. Dus het wordt dan wordt het date, een dateboek. Ja, een dateboek. Dat wordt een soort datingbureau. Ja. En dan moet je er ja. zelf nog wel op uit om te kijken of ze goed ruikt. Nou ja, Ho hoeft dat, ook niet dat, meer, dat hoeft ook misschien hoeft, niet eens waarom? meer te ja, Kom op. Je, je, je, je, je, je, Felix, roep ja, iets, kom op. Je, je, die, trekken, die trekken elkaar maar, als aan ja. op, op het moment dat die lichaamsgeur goed is. Precies. Maar ja, dus dat je, staat er al bij en je hebt er NLV. wat bij. Die krijgen. krijg je gewoon al meegeleverd. Die spuit je gewoon op en dan... dan, dan, dan, dan en dan dan wanneer, wanneer en dan denk dan dan je, dat, je. Dat, dat dit er is? Ik ben wel geïnteresseerd. jaar. Ah, dan pas. Ik ben even wel even Felix, nog twee uur, hè? Dat weet je inmiddels. Danny Mekic, Els een Marie van de Eremijn, bedankt. En tot snel. Heel graag gedaan. Ja. Nog steeds Leotien van Worsal. En ze trekt bijna die fiets uit elkaar. Het eerste in de bruin. Het is echt heel erg mooi. En ze had slechte benen. Hier komt de gouden medaille waar Nederland zo heel hard op wacht. Hier komt de Olympische titel. maatse van de wijnen. Ja, ah, Morgenavond vanaf 10 uur. De openingsceremonie van de Olympische Spelen.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 Dit is Radio 1.